me van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Lieslotte Thomassen met het NOS Journaal. Oud informateur opstelt pleit voor rust in de formatie en hij vindt dat er even niet getwitterd moet worden. Hij zei dat voor hij overleg begon met zijn opvolger Cenk Willink. Opstelde voegde eraan toe dat het nu aan Cenk Willink moet worden overgelaten... en dat het eindverslag moet worden afgewacht. Cenk Willink verwacht daar maandag mee te komen. Ook bij een WK voetbal in Nederland kunnen toestanden ontstaan... zoals met de Bavaria Babes in Zuid-Afrika, schrijft minister Klink aan de Tweede Kamer. Een groep vrouwen droeg tijdens het WK een jurkje van Bavaria... terwijl dat biermerk geen sponsor was van het toernooi. Twee vrouwen werden gearresteerd voor overtreding van de auteursrechtelijke regels... Nederland is een van de kandidaten voor het organiseren van het WK in 2018 of 2022. Het aantal mensen dat hulp heeft gezocht vanwege een alcoholverslaving... is in de laatste tien jaar met 50 procent gestegen. Van de mensen die vanwege een verslaving hulp zoeken is de helft aan de drank. Daarna komen de heroïnegebruikers, maar hun aantal daalt... omdat er weinig nieuwe gebruikers bijkomen. Op nummer drie staan de cocaïneverslaafden. Ze worden in aantal bijna ingehaald... door de mensen die problemen hebben met het gebruik van cannabis. Hun aantal is in tien jaar tijd verdubbeld. In het noorden van Afghanistan hebben tienduizenden mensen een anti-Amerikaanse betoging gehouden. Aanleiding is het plan van de Amerikaanse dominee Terry Jones om morgen op 11 september Koraans te verbranden uit protest tegen de bouw van een islamitisch centrum bij Ground Zero. Jones twijfelt nog of hij zijn plannen doorzet. Hij zag er gisteren van af omdat hij had gehoord dat de bouw van het centrum niet zou doorgaan, maar dat bleek niet te kloppen. Het weer in het noorden nog wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanmiddag regent het licht. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond regent het vooral in het noorden van het land. Vanuit het zuiden wordt het weer droog. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort Een zomerhit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 It's me.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 Niemand nergens meer kan dus gaan, maar iemand herman.